Vanaf het opstandsmorgens, wat op zichzelf al lastig genoeg is... ...via de geknapte veter, de weggerolde machetknoop... het straaltje zuivere heidehoning op je zijde das... ...tot de nadere voorlopige aanslag in de inkomstenbelasting... ...trakteert het noodlotje uitsluitend en alleen op narigheden... ...zodat je uiteindelijk een soort hoge drukpan... ...vol kokend slecht humeur geworden bent. Op zo'n dag kan een mens eigenlijk maar het beste in bed blijven liggen... ...en hopen dat het plafond niet naar beneden komt. Ik lag die gedenkwaardige morgen niet in bed... Integendeel, ik probeerde mijn slechte bui op mijn schrijfmachine af te reageren... ...in de vorm van een reportage over de golf van Panama. Een even vervelende, als nutteloze onderneming. Die reportage leek nergens naar en mijn slechte bui bleef even slecht. Het enige wat er nog aan ontbrak was dat iemand mij bij mijn nutteloze arbeid kwam storen. Wat zegt het spreekwoord ook weer... Als je over de duivel spreekt, juist, dan trap je hem op zijn staart. Uh, dames en heren, mag ik u even voorstellen? Mijn Cerberus, genaamd Mrs. Shenders, onvermoeibaar bezorgd over mijn stoffelijk welzijn en als een vrouwelijke dictator wakend over mijn gezondheid. Binnen! Aha. Dacht ik het niet. Het raam rijdt open en toch in hem met blote armen. Heb u dan echt niks beters te doen dan u met alle geweld een longontsteking op uw lijf te halen? Alleen om u een plezier te doen, meneer Chandos. U verpleegt me toch zo graag? S'morgens 11 uur en meneer van Asbak is alweer boordevol. Je kan hem werkelijk nog niet een paar uurtjes alleen laten. Nou, wat gebeurt er? Trek uw colbertje aan of doen we het raam dicht? Daar zal ik de verdere dag over nadenken. Heeft u verder nog iets op uw hart? Ja, er is iemand voor u. Die vriend van u. Die privé-detective. U doet net of u zijn naam niet meer weet. Die weet ik wel, maar ik mag hem nou eenmaal niet. Waarschijnlijk wil u weer... Hou op met uw waarschijnlijkheden en laat hem binnen. Uh, uh. Komt u maar, Mr. Richardson. Morgen, koks. Nou, wat vind je? Is dit geen heerlijke ochtend? Buiten straalt de zon. Stuur die zon maar naar Nicaragua. Daar hoort ze. Ik heb hem niet nodig. Oh, meneer heeft de bokkenbruik op. Tja, dat komt van dat je altijd maar achter je bureau blijft zitten. Wat heb je daar getikt? De stralende zonneschijn dompelde de baai in een verzadigd goud. Verzadigd goud? Heb je daar soms iets tegen? Of ik vraag me alleen af hoe hongerig goud eruit ziet. Too toe Richie. Kan mijn stijlbloempjes en al alsjeblieft niet af. Ik ben blij wanneer ik meer dan een half dozijn... voor zulke zinnen op papier krijg. Is dan toch een ander beroep. Dat zou ik ook beslist doen, wanneer ik ervan moest bestaan. Maar als hobby is niet zo gek. Ik hoor het al, koks. Jij hebt hoog nodig weer eens een beetje frisse lucht nodig. Aha. daar komt de apen te mouw. Jij bent zeker weer bezig aan een nieuwe zaak, hè? Ja. En daar kom je niet uit. Nee. En dan nou moet ik de kastanjes weer eens voor je uit het vuur halen. Moet je horen. een van onze grote reders heeft zich tot mij gewend... Zijn presidentcommissaris beweert dat zijn zoon geld heeft verduisterd. En die zoon bekleedt een directeurspost in die rederij. Het gaat om een bedrag van ongeveer 20.000 pond. Nou, dan kan die jongen een aardig deurtje mee intrappen. Waar zit hij? Verdwenen? De zoon is spoorloos, het geld is spoorloos... en ik heb een week de tijd gekregen om het zaakje te klaren. Daarna laten de commissarissen de justitie inschakelen. En wat denk je dat mij in die kwestie interesseert, Ritching? Zoek jij je redersoontje voor 20.000 pond maar zelf. Ik blijf liever achter mijn bureau zitten... Maar je hebt gelijk, verzadigd goud is idioot. Mm -hmm. Gun u zelf iets goeds, een beetje afwisseling kan wonderen voor u doen. Hm? Uh, Toe, Richie. Je werkt me op mijn zenuwen. Ja, opzettelijk. Wat is het eigenlijk voor jongen die je zoekt? Nou ja, hoe is dat soort, jongens? Hm? Hm. Halt rijke luiszoontje, onevenwichtig, arrogant, type playboy. Hij heet uh, Benjamin Bryan. Nooit van gehoord. Men zegt dat hij nogal dik is met Delia King. Hij gaat zijn gang maar... Zegt je dat niet? Delia King. Die juffrouw van de hitparade die je altijd in badpak ziet. Ja, een schandaal, is nummer 1. Die befaamde hitszanger is. Ik haat hits. Jij alleen. Je bent alleen de man voor mij. Jij alleen. Je maakt me altijd reuze blij. Jij alleen. Mijn hartje is nog vrij voor jou, voor jou. Jij alleen. Je bent alleen de man voor mij, jij alleen. Je maakt me altijd reuzenblij, jij alleen. Mijn hartje is toch vrij voor jou, voor jou. Ook al verwijt iedereen me dan, dat is toch niets voor jou, zo'n man. Terwijl je er toch zoveel van krijgen kan, ik trek me daar geen steek van aan. Jij alleen. Je bent alleen de man voor mij. Jij alleen. Je maakt me altijd reuzenblij. Jij alleen. Mijn hartje is nog vrij voor jou, voor jou. Als het u Misschien bestaan er mensen die zoiets graag horen. Maar mij bezorgt het gewoon kippenvel. Op mijn trommelvliezen. U hoort hier Delia King in haar nieuwste oeuveldover. Over de jonge dame zelf kan ik echter heel wat enthousiaster zijn dan over haar vocale prestaties: haar vrijgegolfde haar, haar dito figuur, haar feilloze jackets en haar prunend mondje, dat meestal heel wat minder feilloze volzinnetjes produceerde. Alles in en aan haar was volkomen in overeenstemming met het idool dat de reclame-industrie voor onze veelbelovende maar weinig doende halfwassen in elkaar pleegde knutselen. Ik had het voorrecht kennis met haar te mogen maken in de opnamestudio, waar zij zojuist haar laatste aanslag op het gezond muzikaal verstand gepleegd had. Jij alleen, je bent alleen de man voor mij, hey, jij alleen. Je maakt me altijd reuzeblij, jij alleen. Mijn hartje is nog vrij voor jou, voor jou. Jij alleen, je bent alleen de man voor mij. Hè? Jij alleen, je maakt me altijd reuzeblij. Jij alleen, mijn hartje is nog vrij voor jou, voor jou. Ja, dankjewel, Miss King, het staat er weer op. Klonk het goed? Akoestisch en technisch in ieder geval wel. We zullen het hier nog wat bijmixen en hier en daar nog wat opvijzelen en dan is het helemaal geweldig. Toevallig kende ik de geluidstechnicus. Die had me beloofd mij aan Delia King voor te stellen. Toen dat grote ogenblik was aangebroken stond zij ergens in een gang omringd door een horde fans aan wie ze handtekeningen uitdeelde. Heb misschien nog eentje voor mijn zusje? Oh, maar natuurlijk daarin. Hoe oud is ze, dat zusje van je? Een twee. En die luistert dan naar mijn kater. Oh, ja, wel. Miss, miss King, is het waar dat u uw paardjes altijd in de badkamer houdt? Alleen die met mijn allerintiemste vrienden, natuurlijk. Oh, ik heb een erg gezellige badkamer. Oh, ja? Heel groot, met vier verschillende badkamer. Oh, wat praktisch. En, en, en baat ook werkelijk in champagne? Alleen zomers. In de winter is het natuurlijk te koud. Uh, Delia is bezig, Cox. Maar ga maar mee, dan zal ik je voor aan mijn manager. Verdomme handige jongen overigens. Dat geloof ik graag. Wie zo'n juffrouw tot ster weet te bombarderen, moet wel handig zijn. <laughs> oh, uh, Mr. Stone. Ja? Dat mag ik u even voorstellen? Een oude vriend van me. Oh ja, heel graag. Dit is Mr. Cox, de beroemde globetrotter. Huh? Oh ja, ja natuurlijk. Ik heb van u gehoord. Dat lijkt me bijzonder interessant, dat globetrotter. Mijn naam is Stone, Gerald Stone. Maar u hebt ook een fijn beroep, Mr. Stone. De hele dag met Delia King te mogen optrekken. Dat kan ook heel inspannend zijn. Ja, Mr. Cox is namelijk een geweldige Delia fan. En die zouden dus zo graag eens kennis met hem maken. Oh, dat valt wel te regelen. Dames en heren, neemt u mij niet kwalijk... maar ik moet er nu helaas een eind aan maken. Miss King is erg moe. Oh, nog eentje, Miss King. Nou, Als Wie wil. nog een handtekening wil, kan zijn adres achterlaten bij de portier. Dan krijgt u een foto met handtekening via de post. Dank u wel. Hallo. long, Het aller, allerbeste. Lieve Delia, mag ik je even voorstellen? Dit is mister... Uh, ja, de, de bekende globetrotter. Mag ik me even voorstellen? Mijn naam is Cox. Hallo. Uh, Hoe maakt u het? Ik ben Delia King. Dat weet het kleinste kind. Ik ken u trouwens al sinds jaren. Ik heb al uw platen in Australië gehoord. Uh -huh. En nu bent u speciaal voor mij naar Londen gekomen. Uh, niet helemaal alleen. Ik, ik heb natuurlijk ook een heleboel over u gelezen. In de pers. Ach ja, de kranten schenken nogal veel aandacht aan nee. mij. Ik begrijp werkelijk niet hoe dat komt. Dat moet u dan maar eens aan uw manager vragen. Roekt u? Uh, nee, dank u. Alleen marihuana. Nee toch. Ik dacht dat u dat nu toch wel ontgroeid zou wezen. Ik ben 22. Welk nou, leuk. Ik had u geen dag ouder geschat dan 21 en, en een half. In werkelijkheid trok ik helemaal niet. Ik zeg het alleen maar met het oog op mijn publiciteit. Mm -hmm. In ons vak moet je nou eenmaal aan de weg timmeren, ziet u. Nou, in uw geval gebeurt het dan zeker met voorhamers. Britannia's schandaal mis nummer 1. Europa schandaal mis nummer 1. En u moet hem me werkelijk verontschuldigen, meneer. Ik heb namelijk een reuze honger. Uh, in de riet serveren ze vandaag een voortreffelijk patrijsje. Zou u mijn gast willen wezen? Spijt me maar. Ik heb ook een fotograaf gewaarschuwd. Die wil graag een paar opnamen van ons maken. Ah. Ja, ik hou anders niet zo van die persmuskieten. <laughs> Nog een plezier te doen. Erg lief van u. Ik hoop dat het mevrouw meneer gesmaakt heeft. Ja, het was voortreffelijk. Nog een kopje koffie? Graag. Met zeker, Miel. Ik heb heerlijk geluncht. Dank u wel, mister. Mijn naam is Cox. Ach, natuurlijk, dom van me... <laughs> Het komt me trouwens voor dat ik die naam eerder heb gehoord. Dat kan. Misschien van Mr. Bryan. Van wie? Benjamin Bryan, de zoon van die reden. Oh, die. Nee, dat geloof ik niet. Maar u kent hem toch wel? Oh, ik heb zo'n hoop kennissen. Hij is mededirecteur van de rederij van zijn vader. En men beweert dat u nogal dik bevriend met hem bent. Onzin. Dan zou ik al zeker de eerste moeten zijn om dat te weten. Oh, dank u, Ober. Pemoca's, liefje. Mevrouw. Ja. Gebruikt u suiker en melk? Een klontje en een wolkje. Graag. Hopelijk is die koffie hier net zo goed als de rest. <laughs> Je eet hier werkelijk vertreffelijk, vindt u niet? In Frankrijk zou dit restaurant beslist drie kruisjes hebben. Drie sterren. Oh. Heeft u hier ook wel eens met Mr. Brian gegeten? Ik begrijp u niet. Waarom zou ik met iemand gaan eten die ik helemaal niet ken? Uw vriendschap met Benjamin Bryan mogen dan wel niet aan de grote klok zijn gehangen. In alle kranten, met het oog op Bryan's familie, neem ik aan, maar... Uh... Wat wilt u toch van me? Waarom heeft u het al door over Benjamin? Hij is spoorloos verdwenen. Zijn familie maakt zich bezorgd. Ach, nu weet ik weer waar ik uw naam van ken. U bent een vriend van Thomas Richardson. Yes. U verstekt dit? Ja, en u nee. U heeft ook al lastig gevallen over deze kwestie, al twee keer. Doet u me alstublieft de groeten. En zeg maar dat het geen enkel verschil maakt of hij zelf komt of dat hij een vriend stuurt. Ik weet niet waar Brian uithangt. En ik ben het zat dat voortdurend over te worden lastiggepakt. Luister je nou eens, Miss King. Er hangt een heleboel van... Nogmaals bedankt voor uw lunch. Zolang. En daar trippelde zij er van deur, zo snel haar naaldhakkenhamer wilde dragen. Plus de nodige energie van een kwaad geweten. Maar ik liet haar rustig trippelen. Want ik wist iets wat zij niet wist... Namelijk dat Thomas Richardson buiten voor de deur op haar stond te wachten. Hallo. Matt Cox hier. Matt Richardson, Cox. Hm? Het is gelukt. Ze reed als een waanzinnige, maar ik ben er op het spoor gebleven. We zijn nu in Turney aan de Zuidkust in Hotel de Gouden Zwaan. prettige vakantie. Er is hier morgen een Show waarop ze iets voldoen. doen. De een of andere publicity stunt. De duivel mag weten waarom ze er vandaag al heen is gegaan. Nou, je hebt een hele nacht om daar eens rustig over na te denken. Oké, okay, Cox. Weet je wat jij doet? Pak vlug een koffertje en kom hierheen om me te helpen met nadenken. Wat ik? Geen sprake van. Ik ga een bad nemen en dan lekker naar mijn eigen bed. Afgesproken. Tot straks dan maar. Ik wacht in de hal van de Gouden Nou ja, dit is er ook verschrikkelijk afgezien. Mr. Shanders. Mr. Chanders. Ja, ja, ja. Ik kom al. Ach, wilt u mijn kleine koffertje even pakken? Pyjama, pantoffels, een paar hemden met tandenborstel. En wat? Midden in de nacht? U gaat nou toch zeker niet op reis? Wel nou nee, die spullen geven cadeau voor een tombola. Hier, Koks. Je hm. hangt zo'n affiche: Groot Vliegfestival Turning. Formatie vliegen, acrobatiek, parachute springen. Als grote attractie deed de Jack King beroemd van radio, televisie en grammofoon, z'n allereerste parachutesprongwagen. Wat zei je daarvan? Kan ze nog altijd beter doen dan zingen. Die juffrouw schrikt ook nergens voor terug. Die doet alles voor de lieve publiciteit. Och, dat soort mensen moet nu eenmaal aan de weg timmeren. En wat heeft me juffrouw vanavond allemaal uitgevoerd? Niets. Het is gewoon om dol te worden. Hm. Ik heb hier de hele tijd in die hal zitten wachten of er iets gebeurt. Maar niks hoor. Zij hokt maar op de camera en verroert zich niet. We vinden het zwaar. Natuurlijk. Want het klopt ergens niet. Denk maar eens na. Nou. Jij vraagt haar uit over Benjamin Bryan, waardoor ze in paniek raakt. Zo zelfs dat ze halverkop Londen verlaat zonder één stukje bagage. Welke vrouw doet dat ooit? Geen enkele. En wat heeft ze verder gedaan? Regelrecht naar de kamer gegaan en één keer getelefoneerd. Heb je dat afgeluisterd? Nee, ik hoorde alleen hoe de portier de verbinding tot stand bracht. Het was een stadsgesprek overigens. Maar meer weet ik niet. Misschien houdt dat redersknaapje zich hier ergens verborgen. En is zij hierheen gereden om te waarschuwen. Nee, nee, nee. Ze wil meer. Telefoneren had ze ook vanuit Londen kunnen doen. Ja, maar wat wil ze dan? Ja, als ik dat wist. Wacht, daar vlak voor het hotel staat de telefoon. Zal een ogenblikje, ja, Ritchie. Kom direct bij je terug. Wat is even een plan? Ik ga onze parachutisten eventjes aan de tand voelen. de Gouden Zwaan. Uh, Goedenavond. Uh, zou ik Miss Delia King even mogen spreken? Yes, sir. Wie kan ik zeggen? U spreekt met de uh, Mr. Benjamin. Een ogenblikje, Mr. Benjamin. Dat verbind ik u door. Hallo? Hallo? Ben jij Ben? Uh-huh. Ik zit hier op hete kolen. Wat ben je? Thuis? Uh, ja. Nou ja. Dus je bent helemaal niet naar Londen gegaan? Uh-huh. Ja, dat is het toppunt. Dan moet je eens goed naar me luisteren. Als jij soms denkt dat je me voor de gek kunt houden, dan heb je het lelijk mis. Ik heb al beroerdigheid genoeg dankzij jou. Hoe zit het nou? Heb je dat geld nou? Tuurlijk. En mij maak je de dolste struikrovers geschiedenissen wijs. Waar ik telkens weer inloop. Eerst beweer je dat het geld weg is, dat er je is ingebroken. Ik lijk Ik wel gek. Wat zijn dat voor geentjes. Ja, ja, ja, ja, ja, nou weet je opeens niet te zeggen, hè? Terwijl je anders praktisch nooit te stuiten bent. Ja. Haag, je mond maar. Je hebt weer gedronken. Enfin, goed, ik kom al naar je toe. Als je maar niet denkt dat ik me weer zo'n stel, leugens op de mouw laat spelden. Nou, Cox, succes gehad. Onze protégé verlaat over hoogstens twee minuten dit hotel om naar de schuilplaats van de rederspruit te rijden. Kijk, zie je dat? Delia gaat naar een van die weekendhuisjes. Blijf jij in de wagen, Richie? Ik word er voorzichtig naartoe sluipen. Misschien kan ik iets opvangen van hun gesprek samen. Komt helemaal geen gesprek, want Ben Bryan is er niet. Die zit in Londen. Weet je dat allemaal uit het telefoongesprek? Ja. Dan moet ze nog dommer zijn dan ik al dacht. Dat ze je stem niet herkend heeft. Oh, maar zij was praktisch alleen aan het woord. Ik heb af en toe alleen maar ja of nee gemompeld. Aha. Daar is ze al. Met een van Toren zwoegende boezem. Mooi zo. Hopelijk ziet ze onze wagen niet. Wees daar maar niet bang voor. Die heeft haar hoofd vol met Ben Bryan en zijn leugenverhalen. Zie zo. Dan nou wachten we nog één minuutje en dan gaan we eens een kijkje nemen in dat huis. Die moeite kun je je besparen. Ik weet namelijk precies hoe het eruit ziet. In dat huis. Alle kasten staan open, alle laden zijn doorzocht en er is de grootste wanorde. Meneer de helderziende. Oh, ik weet nog veel meer. Je hebt een goede kans om de verloren zoon bij je opdrachtgever terug te brengen. Maar die 20.000 pond zijn voorgoed verdwenen. Ja, ik had makkelijk praten. Ik wist namelijk niet dat dat verloren zoontje ook al bijna voorgoed verdwenen was. Die rol van Benjamin Bryan in deze echt niet zo grappige komedie was namelijk al uitgespeeld. Wij gingen natuurlijk toch dat huis binnen. Wat we daar aantroffen, klopte volkomen met mijn voorspellingen. Alleen was het nog erger. De inbrekers hadden geen halve maatregelen genomen en die bungalow letterlijk op zijn kop gezet. We spanden ons niet eens meer in om ook te gaan zoeken. We wisten dat die inbrekers gevonden hadden wat ze zochten. Die twintigduizend pond die Benjamin als zak had opzij had gelegd. Ook Delia King scheen zich bij dat feit te hebben neergelegd, want toen wij in het hotel terugkwamen, bleek ze al naar bed. Slaap lekker. Goedemorgen. Goedemorgen, Miss King. Goed geslapen, hoop ik? Ja, dank u. Miss King, er heeft vanochtend al een paar malen heer voor u gebeld. Het huh? was erg dringend, zei hij. Oh ja? Ik heb hem natuurlijk gezegd dat u opdracht had gegeven u onder geen beding te storen. Uh. Maar of u meneer zo gauw mogelijk terug zou willen bellen. Hoe is dat, koks? Dat kan niet anders als dat moet Ben Bryan geweest zijn. Ja. Weet u of het in het lokaal was of wel de meneer vanuit de stad? Vanuit de stad hier? Ik heb meneer zijn nummer hier genoteerd. Nee, dank u. Dat is niet meer nodig. Maar kunt u wel deze brief laten bezorgen? Het adres staat erop. 14 Crescent Drive. Komt u naar de misking? 14 Crescent Drive, dat is toch... Zo vlug mogelijk graag. Er is nogal haast bij. Tja, dat is een beetje lastig op het ogenblik, Miss King. Een van onze piekelozen is namelijk plotseling ziek geworden. Probeer u er toch alsjeblieft tot op te vinden, partier. Het is heel dringend. Ik bel u van het vliegveld te geven of het in orde is gekomen. Goedemorgen. Goedemorgen, Miss King. En succes met die vanmiddag. Oh ja, dank u wel. 14 Crescent Drive. is die bungalow van jouw beschermelingetje. Dan is hij dus toch uit Londen teruggekomen. Ik zou best wel zullen weten wat ze allemaal geschreven heeft. All right, ik zal mijn best voor je doen. <coughs> uh, neemt u me niet kwalijk, uh, portier. Sir. So? Uh, kunt u mij ook zeggen hoe ik het best naar Crescent Drive kan rijden? Ik ben namelijk uitgenodigd om daar te komen vissen. Oh, dat is heel eenvoudig, sir. Mm. U blijft de hoofdstraat volgen tot u de stad uitkomt en dan staat u meteen linksaf. Mm. Vervolgens rijdt u ongeveer zo'n vijf kilometer tot u bij de eerste wegwijzer bent. Vandaar loopt er een smalle weg naar beneden naar de kust en dat is Crescent Drive. Hm. Ja, u kunt het gewoon niet missen. Hm. Maar dat je daar kon vissen, had ik nog nooit van gehoord. Nou, dat weet u dan nu, mijn dank. Oh, sir. Ja. Ik heb hier een brief. Ja, het is nogal dringend, ziet u aan. Die moet toevallig ook naar Crescent Drive. U komt er voorbij, aan. Nu zou ik u willen vragen. Of ik die mee wil nemen, maar natuurlijk. Oh, dat is bijzonder vriendelijk van u, sir. Dat is toch een kleine moeite. Komt voor elkaar, hoor. Dank u vriendelijk, sir. Dank u wel. Hier heb je je brief Die portier verdient gewoon snoepje Wat een naïveling Dat is wel echt iets voor jou Mij zul je geen snoepje aanbieden Voorzichtig openmaken We moeten hem weer netjes dichtplakken mm -hmm. Het is al gebeurd Kijk eens wat we hier hebben Een entreebiljet voor die luchtvaartshow vanmiddag Meer niet Medewerkers tribune Loge A plaats 5 En hier met een dikke streep eronder Aanvang 2 uur Zit er helemaal geen brief bij? Nee Oh wacht even je staat dat op de achterkant. Je laatste kans. Hm. Wetenschappelijk vertaald betekent dat ongeveer dat Rederszoontje dient om twee uur precies in logeavond de medewerkerstribune aanwezig te zijn. Om daar zijn laatste kans in ontvangst te nemen. Mm -hmm. Maar wacht je nog op een Drink je glas leeg. Je moet onze vriend gauw vertellen welk geluk hem wacht. Mm -hmm. Uiteindelijk is er weer van de jaloezie is zijn hoofd dicht. Nee, nee, er moet iemand thuis zijn. Daarnaast het huis staat een auto. Hallo, Mr. O'Brien! Mr. O'Brien! Doet u eens open! Misschien slaapt hij nog? Dan moeten we hem wakker maken. Hallo! Hallo! Doe even hm? Ruik jij niks? Gas. Open Openbreken die deur. Eén. Twee. Nou, nog een keertje. Eén. Twee. Wow. Vanuifelsen. Wat stinkt er hier. Ik zie geen hand voor ogen. Logisch, die jaloezieën zijn nog dicht. Blijf van die zakelaar af. Dat huh? een zaakje in de lucht vliegen. Oh, ja. Kijk, jij in de slaapkamer, ik neem de andere. Uh. Koks, Koks, Lek. daar is hij. Hij ligt op de bank. Ik boom. <coughs> ah, je ziet hier alles het voor Maak het hart toch open? weet ik, al, ik Maar wist hoe het werkt. Ja, zal ik er toch het licht maar aan halen? Hebt... dat doet. <coughs> maar het is zo'n rolluik, Ritchie. Je moet die band hebben. Ja, ik weet het al. <coughs> ah. Helemaal zei dank. Je hebt geen haar of er waren drie slachtoffers gevallen. Kijk eens eventjes. De gashuis staat helemaal open. Je verstand van de Cox? Jasje trekken, das afdoen, overhemd over hem te openmaken. Intussen bel ik om hulp. Goedemorgen, u spreekt bij het hotel De Gouden Zwaan. Hallo, portee, met koks hier. Ik heb onmiddellijk een dokter nodig en een ziekenauto. Onmiddellijk, hoort u. Het adres is Crescent Drive 14. Om z'n wil wat is er gebeurd? Geval van gasvergiftiging. Misschien kan de man nog gered worden. Schiet dus alsjeblieft op. Nou, Ritchie, is met hem? Hij geeft enkel teken van leven. Weet jij iets van kunstmatige ademhaling? Nee, maar proberen kan nooit kwaad. Kom, laten we hem eerst even voor het open raam leggen. Waar uh -huh. uh -huh. is hem dat nou? Dat spoorloos verdwenen zoontje van die reden. Ja. Dat is Benjamin Bryan. Maar wat doet er zo ingewikkeld? Zelfmoord had hij net zo goed in Londen kunnen plegen. Ik weet nog niet zo zeker of het wel zelfmoord was. Maar oh, nee? Hoe weet jij eigenlijk zo precies dat hij in Londen was? Het zei die hit hitmis toen ik hem belde. Vanochtend vroeg is hij teruggekomen. Hij heeft geprobeerd haar te bellen in een hotel... ...maar de portier weigerde hem door te verbinden. Van puur liefdesverdriet dat hij haar wel luidende stem niet kon horen... ...is hij hier naartoe gegaan... En heeft ze van het leven beroofd. Of hij is doodmoe in slaap gevallen... ...en toen heeft een hulpvaardige ziel de kaskraan voor hem open Hé, hey, wat is er? Weet je? hij. Hij ademt? Ik voel zijn pols. Erg onregelmatig, weliswaar. Maar ik geloof dat het ons gelukt is. Prima, staat je dat de zo'n parachute springerspak. Werkelijk prima. Het publiek zal gewoon dol enthousiast zijn. Alleen die bril moet je afzetten voor de fotograaf. Natuurlijk, Gerald. Zenuwachtig? Ach, wat onzin. Er hebben al zoveel mensen zo'n parachutesprong gemaakt dat het mij ook heus wel zal lukken. Het zal ons in ieder geval een geweldige hoeveelheid publiciteit opleveren. Let maar eens op. Ja. De televisie is er ook. En een hele hoop radioreporters. Die willen een interview met je maken direct na je sprong. Nou, ze komen maar. Zeg maar, vertel alsjeblieft niet weer zo'n hoop onzin als die laatste keer, wil je? Ah. Praat meer over je sportieve gevoelens. Het adembenemende van zo'n avontuur. Ja. En dat het weer eens wat anders is. En natuurlijk over die arme wezen waar je zo'n zielsmedelijden mee hebt. Wezen? Welke wezen? Een domme. Dit is toch een liefdadigheidsshow waarvan de opbrengst voor alle wezen is bestemd. Oh ja, meen je dat nou? Attentie, attentie. attentie. Hier volgt een bericht. Wil Miss Delia King zich in verbinding stellen met de organisatoren in de verkeersstoren. Gemeen Miss... Delia, dat breng je even. Ja. Mag ik even voorstellen? Mr. Tumbler, de organisator van deze show, Miss Delia King. Uh, Bijzonder zonder prettig kennis met u te maken, Miss King. En mijn oprechte dank dat u aan onze show wilt medewerken. Ach, dat spreekt toch vanzelf. Ik weet toch voor welk goed doel het is. Wanneer alles volgens het schema gaat, dan start u om vijf over vier. Na uw sprong en landing haalt een jeep u op van het vliegveld en rijdt u langs de tribunes weer terug. Juist, ja. Oh, ik flas er echt op. Als een kind af aan ben ik altijd reuze sportief geweest. Mag ik u vragen, waar heeft u uw opleiding gehad als parachutiste? Huh? Opleiding? <tus> uh, ja... Ach, dat wil zeggen, ik spring eigenlijk meer voor mijn plezier. Oh. Voor de afwisseling, zal ik maar zeggen. En voor het goede doel. Ik ben echt dol op die arme weesjes. Bedoelt u dat u helemaal geen opleiding hebt gehad? Nee, nee dat wil ja, zeggen... Ja, uh, geen volledige. Ik heb mijn stoon zelf opgeleid. Ik was parachutist in de oorlog. Oh, oh juist. Ja, ja. Nou, uh, misschien wilt u dan zo vriendelijk zijn om zo lang op de medewerkerstribune plaats te nemen, ah. Miss King. Dan roepen wij u daar vandaan op, als het zover is. Had u een ziekenauto besteld, sir? Ja, komt u maar binnen. De dokter is er al. En dokter? Ik geloof dat u net op het nippertje was, Mr. Richardson. In de letterlijke betekenis van het woord. Hoe lang denkt u dat het zal duren voordat we de patiënten voor hoor kunnen afnemen? Eh. Ik moet hem dringend een paar vragen stellen. Moeilijk te zeggen. Het is misschien maar het beste als u even meegaat naar het ziekenhuis. Dan kunnen we daar verder zien. De ziekenauto is er. Mooi. En een ogenblik nog, ik moet die opname voor de meneer nog even invullen. Jawel, dokter. Het is even over tweeën, Koks. Hier, neem jij die kaart, Rij naar het vliegveld en ga eens kijken wat er gebeurt. Wie? Ik. Ja, wie dacht je dan? Ik rijd mee naar het ziekenhuis. Zodra ik met Brian gesproken heb, kom ik je achterna. Uh, neemt u mij niet kwalijk, op de buitendeur zit een visitekaartje met de naam Benjamin Miller. Is dat onze patiënt? Uh, ja, inderdaad. Benjamin Miller. Hé, hé. <laughs> Zo zou ik ook best willen heten. Enfin, goed Reggie, ik stort me in het vliegfeestgewoel. Zo so lang... Dames en heren, op dit ogenblik zijn wij getuigen van het overvliegen van de beroemde Skyriders. Negen stoutmoedige straaljarenpiloten die in een volmaakt gesloten formatie nu omhoog schieten. Ondanks alle gevaren, één onverbrekelijke eenheid. Negen spierwitte condensstrepen die hun volkomen evenwichtig spoor langs de stralend blauwe hemel trekken. Sorry. Sorry, neemt u me niet kwalijk. Pardon, oh. Dit is mijn plaats, geloof ik. Goedemiddag, Miss King. Neemt u me niet kwalijk dat ik een klein beetje aan de late kant ben? Goeie. Maar ah. u bent toch, mister? Mag ik me even voorstellen? Mijn naam is Cox. U hier? Inderdaad, ik hier. Maar hoe kan dat? Hoe komt u hier? Oh, in alle eer en deugd. Ik ben in het bezit van een geldig plaatsbewijs. Kijkt u maar. Medewerkerstribune loge A, plaats 5. Nee. Hey. Is er iets? Wat een enorme brutaliteit. Hoe komt u aan die kaart? Gevonden op een bankje in het park, mis. Dat ligt u. Zoals u wilt. Verkeur die nog aan toe. Kijk eens even. Een looping in gesloten formatie. Geweldig. Hoe komt u aan die kaart? Die moet u gestolen hebben. Nou, gestolen is zo'n lelijk woord. U hebt geen idee wat u gedaan hebt. Nu is de catastrofe niet meer te stuiten. De catastrofe? Ja. Voor u? Of voor Mr. Miller? Want zo noemt uw cavalier zich toch tegenwoordig, ik hè? Ik heb u nog zo gezegd dat u zich hier niet mee moest bemoeien. Nu hebt u alles verknoeid. Nou, dat doet me een plezier. En daarmee Benjamins laatste kans. Daarin vergist u zich. Die krijgt toevallig nu op dit ogenblik juist die laatste kans. Huh? Hoe bedoelt u? In het ziekenhuis onder een zuurstoftent. Dat begrijp ik niet. Ze hebben geprobeerd om te vergiftigen. Nee. Als lichtgas. Nee, dat is... Dat is toch niet waar? Hoe kan dat? Is... Is hij dood? Nog niet. Ik wil helpen. Dan moet ik direct naar hem Miss toe... King. Ja? Gaat u mee? Ach, doe, Mr. Tamle. Ik kan het een kwartiertje laten. Ik, ik, ik heb nog een dringende kwestie te regelen. Spijt me, maar dat kan echt niet. Over tien minuten start uw vliegtuig. U moet uw parachute aan uw en stappen. Gaat u mee? Ja, ja, ja, meteen. Mr. Cox, zou u dan misschien... Ja, zegt u het maar, wat zou ik misschien... Niks. Het is toch te laat. Maar wees u voorzichtig, Mr. Cox... Ik waarschuw u, wees voorzichtig. Hoezo? Bent u bang? Ja. Voor u, Mr. Cox. Ziezo, Mr. Rutgerson. Nu kunt u naar hem toe. Maakt u het wel zo kort mogelijk, wilt u? Natuurlijk. Dank u vriendelijk. Mr. Brian. Wie? Wie, Wie bent u? Wees u maar niet bang? Een goede vriend. Een vriend? Een vriend van Delia? Hoezo? Omdat u bang bent voor de vriend van Delia, hè? Hm? Wiens vriend bent u dan? Uw vriend, Mr. Brian. Uw vader heeft mij verzocht u uit de puree te halen. Mijn vader kan me niet helpen. Nu niet meer. U hebt geld verduisterd. Ik wou het terugbetalen. Later. Ik had het dringend nodig. Ik had schuldbekentenissen getekend. Anders was alles veel erger geweest. Een enorm schandaal. Neemt u me niet kwalijk, maar erger dan het nu is zou dat moeilijk kunnen worden. U wordt gechanteerd, is het niet? Ja. Ze hebben me in de clinch genomen. Vanwege die vervloekte schuldbekentenissen. Wie, Delia King? Ach nee. Nee, nee. Delia was alleen maar... Een soort tussenpersoon. En alles ging goed te zullen gaan. Ik had het geëiste geld. Maar gisteren. hebben ze bij me ingebroken. En het geld gestolen? Ja. Alles. Twintigduizend pond. Stelt u zich eens even voor. Twintigduizend pond. Vandaag ben ik naar Londen geweest. En heb geprobeerd dat bedrag nog een keer bij elkaar te krijgen. Maar dat is zeker niet gelukt. Nee. En vandaag loopt dat ultimatum af dat ze mij gesteld hebben. Nou, nou. Dan hebt u ook heel wat meegemaakt. Chantage, inbraak, poging tot moord... Moord? Hoezo moord? U weet zeker niet hoe we u gevonden hebben. U lag op de bank in uw weekendhuisje... met de kraan van de gaskachel wijd open. Als we ook maar vijf minuten later waren gekomen... had u nu niet hier in bed gelegen... maar op het koude marmer van het lijkenhuis. Wat wordt er hier voor een spelletje gespeeld, Mr. Brian? Wie heeft het op uw geld gemunt? Ik weet het niet. Wie heeft geprobeerd u van het leven te beroven? Delia King? Delia? Lieve Nee, nee. Integendeel. Hoe bedoelt u, integendeel? Die loopt zelf groot gevaar. U moet mij helpen. Niemand heeft geprobeerd mij om het leven te brengen. Maar als er niet gauw iets gebeurt, en heel gauw hoort u... dan zullen ze vast en zeker proberen... om Delia te vermoorden. Attentie, attentie. Hier volgt een bericht. Miss Delia King wordt verzocht zich naar de start te begeven. Dank u. Hallo, sir. Ja? Bent u Mr. Miller? Ja. Benjamin Miller. Wat is er aan de hand? Ik meen dat wij een afspraak hadden. Mijn naam is Enrico. Nou, maar dat is leuk voor je, Enrico. En nu? Laat u maar mee. Dames en heren, dan zijn wij nu gekomen aan het vierde nummer van ons programma. Wij presenteren nu Miss Delia King. Bekend en geliefd door de vele miljoenen grammofoonplaten, welke van haar in de gehele wereld in omloop werden gebracht. Ter gelegenheid van onze show, waarvan de opbrengst zoals u weet ten goede zal komen aan een liefdadig doel, zal Miss King haar eerste en enige parachutesprong maken, En wel van een hoogte van 3000 meter. Ziezo, zo, Mr. Miller. Wij gaan dit loodsje binnen. Hier kunnen wij ongestoord praten. Wij hebben liever geen getuigen bij ons gesprekken. ...hoogst fijngevoelig van je. Zo. Gaat u daar maar zitten. Op die kist. Nou, dan. We zullen nog één ook een blikje geduld moeten hebben. De chef komt direct. De chef? Ik ben maar een onbeduidende tussenpersoon. En wie is de chef? Dat doet er niet toe. Ik had eigenlijk gedacht dat u een tas of een koffertje bij u zou hebben. Oh Ja. Had je dat gedacht, daar hoor ik van op. Delia, heeft u toch gezegd dat u het hele bedrag... ...in biljetten van ene pond moest meebrengen? Ik uh, ik heb dat geld natuurlijk niet in mijn zak. Nou, oh, dat ziet er dan niet zo mooi voor u uit. Ik, uh, ik ik wou geen risico nemen. Ik krijg toch zeker een tegenprestatie van jullie kant? Is u daar maar niet bang voor? Stone heeft die schuldbekentenis bij zich. Stone? Gerald Stone. Delia's manager. Dus dat is jullie beruchte, ja? Dat heb ik niet gezegd. Je hebt je mond voorbij gepraat, Enrico, maar troost je maar. Dat vermoedde ik toch al. Dus jij beweert dat Stone die schuldbekentenissen heeft? Hoe bedoelt u beweert? Hij heeft ze. Dat zou ik dan toch wel eerst eens willen zien. Oh, u vertrouwt ons niet. Hoe dom dacht jij nou eigenlijk dat ik was, kereltje? Waarom zou ik jullie vertrouwen? Nadat jullie nota bene ook nog een... ...poging tot moord hebben ondernomen. Nee, uh, in de poging tot tot moord. Hmm. U bent gek. Hoe komt u daarbij? Hoe weet u? En dat is een fatale fout in jullie plannetje. Daarover breken jullie je nek in de meest letterlijke zin des woords. Want misschien is het zelfs tot jouw hersens doorgedrongen... ...dat moord onherroepelijk streng gestraft kreeg te worden hier in Engeland. Dat kost je de strop, Rico. Nee, nee, nee, nee. Dat, dat, daar heb ik niets mee te maken. Dat, dat, dat bezweer ik u. Ik, ik heb die parachute trouwens met geen, geen vinger aangeraakt. Welke parachute? Ik heb me daar van die begin af aan tegen verzet. Ik, ik heb Aldo gezegd. Wat heb jij aldoor gezegd? Wat is er met die parachute? Oh, moeder Maria, de chef. Je bent een stomkop, Henrico. Tegen wie heb je het daar? Die man heeft geen breien en ook geen miller. Wat? En hij zat op die plaats. Hande hoor, koks. En ik waarschuw je, ik mis nooit. Schep niet zo op. Hier blijven, Enrico. Laat hem los. Dat had je gedacht. Ja, <laughs> schiet maar, Mr. Stone. Dan raakt u uw eigen slaaf in handlanger. Dat kan me nu ook niet meer schelen. Ik geef je precies een halve minuut, koks. Dan schiet ik. Het is mogelijk dat ik eerst Enrico tref, maar met tweede kogel tref je al. <truimert> Sorry, bent u Mr. Tumbler? Ja, wat kan ik voor u doen? Ik ben Richardson, privé -detective. Waar kan ik de manager van Delia King vinden? Dat zou ik u helaas niet kunnen zeggen. Ik zag hem net aan de materiaal slopen, sir. Oh. oh, dat is dat tweede gebouwtje daar links. Hoi, dank u wel. Ik telt tot drie, Koks. Als je je dan niet hebt overgegeven, schiet ik. Pas op, chef. Geen onzin. Hij heeft toch geen blaver. Eén. En jij zit tussen twee vuren, Enrico. Leuk, hè? Dan mag je zelf kiezen. maar heb je het liefst je blauwe boom? Van achteren of van voren? Nee. Twee... Laat vallen dat pistool staan. Bravo, Richie. Dat bespaart ons weer een bloedbad. Hou hem goed in de gaten, dat mooie stuk manager hier. Vooruit, Enrico. Naar buiten. Wat ga je doen? Nu? proberen mensenleven te redden. Ja, dames en heren, de Testa aan boord waarvan zich Delia King bevindt, heeft nu de de hoogte van 3.000 meter bereikt. De piloot draait de beide in onze richting om onze dappere parachutisten zo veel mogelijk in een gunstige positie voor haar stroom te brengen. Wat is er met die parachute, Rico? Heb ik iets over de parachute gezegd? Vooruit! zeg op man of anders. Si si, Gerard Stone. Hij was parachutist in de oorlog. Ja? Hij heeft stiekem naar de parachute zitten knoeien. Dat hij de buis niet met haar wil delen zeker, hè? Het is in ieder geval de bedoeling dat de parachute weigert. Wie geeft hier op het vliegveld de verantwoording voor de sprong? En Mr. Tumbler, die staat daar bij zijn Jeep. Ga mee! De kist van Delia King bevindt zich nu bijna op het meest gunstige punt voor haar sprong. Op dit Op moment Martelia King zich naar boven gereed om de machine te verlaten. Nog enkele, enkele seconden... seconden. Mr. Tumbler! Mr. Tumbler! Kunt u verbinding krijgen met de piloot van die kist? Ja, natuurlijk. Radiografisch. Hoezo? zo? dan. U moet zien te verhinderen dat ze springt. Ze hebben die parachute geknoeid. Hij mag niet open gaan. Ze willen haar vermoorden. Bent u gek geworden? Hallo, C7. Hoort u mij? Hoort u mij? Over. Hier, C7. Ik ontvang u. Over. Charles, Charles, hou haar tegen. Ze mag niet springen. Over. Ze springt al. Ja dames en heren, Delia King heeft de sprong gewaagd. U ziet hoe dat zwarte stipje zich losmaakt van de machine. Zij stort in vrije val naar beneden. U ziet welke doodsverwachting zij aan de dag legt dames en heren. Nog steeds trekt zij niet aan het koord waarmee zij haar parachute in werking moet stellen. Nog steeds niet. Nog steeds niet. Maar nu wordt het toch de hoogste dek! Nee, nee, nee. Waarom trekt ze niet? Zij blijft vallen! Mijn, mijn god, waarom trekt ze niet? Ah, eindelijk! Daar neem ik mijn petje vooraf. Die heeft haar beschermengeltje mee omhoog genomen. Het is gelukt, dames en heren! Onze Jeep drijft tot dit ogenblik het vliegveld op om onze dappere parachutisten op te halen. Waarna wij haar ongetwijfeld zullen begroeten, dames en heren, met een applaus dat zij ongetwijfeld verdiend heeft voor haar waarlijk stoutmoedige prestatie. Luister, ik geef je duizend pond als je me laat gaan. Komt niets van hem, Mr. Stone? Tweeduizend pond. Kom, doe niet zo flauw. Vijfduizend? Bant ik toch eens even na, een vermogen? Ik hoef nergens over na te denken. En ik waarschuw je, Stone, hou geen stommiteiten uit. Wat doe ik nog aan toe? Wat wil je dan? Wie ben je eigenlijk? Ik ben privé detective. Mr. Bryan Senior had mij opdracht gegeven zijn zoon te zoeken. Huh, een doodgewone speurhond. Maak er zich geen illusies, de politie is al op de hoogte. Het spelletje is uit. Laat meneer lachen. Is die koffer van u? Ja. Aha. Alles voorbereid om gouden benen te kunnen nemen, hè? Maak eens open. Denk er niet aan. Maak open die koffer. Kijk eens aan. De schuldbekentenissen die Benjamin Bryan ondertekend heeft. om zijn dure leventje met Delia King te kunnen financieren. Met de handtekening van zijn vader. Dat is zo zeker zijn zaak. Ik heb die dingen toch niet vervalsd? Nee, maar je hebt hem er wel mee gechanteerd. Al die andere rommelers uit de koffer. Nou, vooruit, komt er nog wat van? Ah, dacht ik het niet. Tjong, wat een hoop geld. Allemaal biljetten van één pond. Ik heb zo'n idee dat het wel twintigduizend pond is. En wat dan nog? is mijn eigen spaargeld. Dat heb je gestolen. En wel uit de bungalow van Benjamin Bryan. Dat is het geld waarmee hij die schuldbekentenis is... we willen terugkomen. Waarom zou ik het dan gestolen hebben? Had ik het toch net zo goed gekregen? Omdat jij een bijzonder uitgekookte boek bent. Hij had gedacht twee keer twintigduizend pond te kunnen vangen. Want anders had je hem die falsificaties nooit teruggegeven, is hij het is niet? Dat toch alles zo goed, weet. Waarom vraag je dan naar de bekende weg? Daardoor heb je hem gedwongen zelf zelfmoord te plegen. Toen het hem niet lukte om het geld voor een tweede keer bij elkaar te krijgen... ...heeft hij de gaskamer opengedraaid. Neem me niet kwalijk, maar is hier ook een hein, Mr. Richardson. Ja, komt u maar binnen, agent. En haal uw handboeien maar tevoorschijn. Zoals u hoort, was het publiek wild enthousiast. toen de Jeep met haar beroemde last langzaam langs de tribunes reed. Ze zag het er dan ook werkelijk uit als een plaatje. in haar vliegpak met haar valhelm en haar vliegbril op. Delia King. Uh, althans. <laughs> Want u moet weten, toen de Jeep eindelijk weer terug was op het platform. kreeg ik mijn allerlaatste verrassing van die gedenkwaardige dag. Prima gedaan, Helma, prima. Ziezo. dan mag je eindelijk die bril en die valhelm wel afzetten. Dank u, Mr. Tumbler. Wat krijgen we nou? Dat is Delia King helemaal niet. <laughs> Natuurlijk niet. U dacht toch zeker niet dat ik zo'n volslagen leek rustig haar nek laat breken? Ik heb niets tegen, een beetje publiciteit, daar is onze kast bij gebaat. Maar uiteindelijk draag ik hier de verantwoording. Daarom heb ik een echte test in haar plaats gestuurd. En Delia's leven daarmee gered hoogstwaarschijnlijk. Ik zou u in ieder geval willen aanraden die parachute van Miss King nauwkeurig te laten controleren. Daar kunt u zeker van zijn. In het perszaaltje van het stationsgebouw had zich intussen een klein maar uitgelezen gezelschapje verzameld... ...ter ontvangst van Delia King. Er waren een paar journalisten met gretige balpuntpennen in de vuist. Radioreporters met hun microfoons. De burgemeester van Tony met een enorme bos bloemen... De cursusleider van een parachutistenschool met een gratis opleidingscursus. En last but not least, hoofdinspecteur Carter van Scotland Yard, met een arrestatiebevel. En zo kwam er dus toch nog een schitterend einde aan dit avontuur. Ook al was die schittering afkomstig van de keurig opgepoetste handboeien die Delia om haar tere polsjes kreeg. Een gevaarlijke stunt was een hoorspel uit de serie Mag ik me even voorstellen, Mijn naam is Cox. Geschreven door rol van Alexandra Becker en vertaald door Alfred Pleiter. Luc Lutz speelde Paul Cox, Paul van der Lek Richardson, Dorgi Rugani was Mrs. Sanders en Corrie van der Linden, Delia King. Verder werkten mee Gerry Mantel, Huy Orizant, Harry Bronk, Han Keunig, Willy ruis Harry Hemmelot, Hans Kastenberg en Hans Vierman. Technische realisatie, Ad van de Ven en Lyon Dubois. De regie had, Dick van Putten.